1 Uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn de Christen-Democraten en de Sociaaldemocraten het eens over voortzetting van hun grote coalitie. Duitse media melden dat de belangrijkste ministeries verdeeld zijn. De Christen-Democraten krijgen binnenlandse zaken, defensie en economische zaken. De Sociaaldemocraten, buitenlandse zaken, financiën en werkgelegenheid. SPD-leider Schulz heeft aangegeven minister van Buitenlandse Zaken te willen worden. Twee mannen die op kerstavond in Rotterdam werden gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme blijven 60 dagen langer in de cel. Het gaat om een man van 29 uit Zweden en een man van 21 uit Vlaardingen. Het openbaar ministerie benadrukt dat er geen concrete aanwijzing was voor een aanslag. Minister Slob van Onderwijs moet opnieuw beslissen of er een islamitische basisschool mag komen in Naaldwijk, gemeente Westland. De Raad van State vindt dat het besluit in 2016 van Sander Dekker, die toen staatssecretaris van Onderwijs was, niet goed onderbouwd is. Dekker zei dat er onvoldoende belangstelling was voor een islamitische school in Naaldwijk, terwijl meer dan 100 gezinnen hadden aangegeven geïnteresseerd te zijn. De gemeente Amsterdam heeft vorig jaar meer dan twee keer zoveel boetes uitgedeeld voor woonfraude. Er werd voor ruim 4 miljoen euro aan boetes uitgeschreven voor de illegale verhuur van appartementen aan toeristen via sites als Airbnb en Booking.com. In Amsterdam mogen particulieren hun woonruimte maximaal 60 dagen per jaar verhuren en volgend jaar is dat 30 dagen. In verband met de branden vorig najaar bij vervoersmaatschappij Arriva is een man aangehouden. Over zijn identiteit wil de politie niets zeggen. Minstens zes bussen gingen in vlammen op evenals een kantoor van Arriva. De schade liep in de miljoenen. Het weer, het is zonnig en droog en het wordt vanmiddag een paar graden boven nul. Vanavond vanuit het westen bewolking met mogelijk wat sneeuw. En vannacht vriest het weer licht tot matig. Morgen meer wolken dan vandaag bij maximaal drie graden. Dit was het... ZFM, de... Verkeersupdate. is Dennis Mooi van de ANBB. De Randstad viel op de A9, Amstelveen ook maar. Tussen de knopen de Raasdorp en Velzen staat het stil over drie kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM Met nu ZFM luncht. Mijn redding geweest is zijn dat ik op de lagere school heb leren schrijven. Want dan kan je het inderdaad van je af gaan schrijven. En dat ben ik instinctief ook meteen gaan doen. Dus ik vind het leuk om dan het officiële programma te beginnen... met het allereerste verhaaltje wat ik destijds geschreven heb op de lagere school. Dat heet Miep. Miep heeft vrij. De school is op slot... Miep is voor het raam. Zij eet een koek. Moe is niet in huis. Zij is weg. Weg is de koek. Op. Miep wil nog een koek. Mag dat, Miep? Voei <lacht> Miep, niet doen. Miep is niet lief. Zij neemt een hap. Daar is Moe. Moe is boos. Zij zegt... Blijf verdomme in het vervolg met je vieze gore takken uit die koektrommel, kren. Nou, een beetje raar verhaal. Nou ja. Artiest in het licht.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 Ik weet niet hoe, Heb ik niet hoe, niet hoe Ook zou je willen smeken, het van de kans zou willen breken Maar ik weet niet hoe, Ik zou je lichaam willen strelen, maar achter deden al zo velen Bij me willen houden en dan het van je houden Hij werd geboren op 9 juni 1951. En dat gebeurde in Maastricht. Ja, en vandaag is zijn sterfdag, want hij overleed op 7 februari 2008 in Soesterberg. Daar, uh, daar woonde hij toen. Uh, Benny Nijman, uh, Nijman werd geboren in Maastricht, dat zei ik al. En op zijn zesde jaar kreeg hij een gitaar van Sneeklaas. Ja, Sinterklaas, dat zeggen ze niet in Limburg, hè. Zeggen ze Sneeklaas. En uh, hij nam les. Hij luisterde graag naar de radio en kocht af en toe een uh, plaatje. En eind jaren zestig maakte hij kennis met de muziek van Engelse popbands. En na zijn MULO-diploma volgde hij begin jaren zeventig een opleiding aan de Kleinkunstacademie in Amsterdam. Nijman eh, brak in de tweede helft van de jaren zeventig door. En zijn eerste succes kwam in 1980 met het nummer Ik weet niet hoe. Nou, dat hoorde u net. Een cover van eh, Agapimou van eh, Mia Martini. En eh, dat is trouwens typisch, Benny Nijman. Heel veel van zijn liedjes, bijna alles, is allemaal, komt allemaal uit Griekenland. Dit ook. Hij was een groot fan van Griekenland. Hij was ook vaak op het eiland Rodos te vinden. Uh, in het plaatsje Valiraki. Ja, dat weet ik allemaal toevallig. Niet dat ik er ook was, maar goed. Ik weet wel dat hij daar vaak zat. En veel van zijn repertoire komt dus inderdaad voort uit Griekenland. En dat is totaal niet verkeerd, want in Griekenland wordt hele leuke muziek gemaakt. Ook uh, op uh, een beetje het populairder gebied, zal ik maar zeggen. Goed, en Benny Nijman dus. Nou, uh, Ron. Ja, ik je, mag. Ben je mag. Je mag. Ja. Kijk, nu kan ik pas. Ja. Nu klinkt het muziekje van de cultuuragenda. Ja. En waar gaan we heen dan? Ja, Geen dat idee. weet jij niet. Nee, dat nee. ga, nee, ga ik toch nee. niet vertellen. Zeg het dan. Oké, okay, we gaan naar de kleine zaal van de Vishal in Haarlem. Want die toont tot en met 11 februari het werk van Vincent Uilenbroek. In essentie gaat het werk van Uilenbroek over het proces van schilderen... en alles wat er omheen gebeurt. Beelden die doorgaans worden opgevat als het residu van het proces... vormen het uitgangspunt voor een nieuwe... Een iets wat cryptische omschrijving... ...voor een boeiende tentoonstelling... ...die de moeite waard is. Ja, meneer, uh, meneer Ruud? Ja, potverduur, ja? ja, ik hoor het even. Cultuurbarbaar? Nee hoor, jij gaat ook vaak uh, cultuur doen. En jij gaat misschien zo? ook wel naar de schats, stad Schouwburg in Velsen. Dat weet ik niet, maar misschien. Naar musicalvereniging Unidos The Hired Man. En dat is een uh, productie vol dramatiek. Een Noord-Engelse platteland... Het Noord-Engelse platteland tussen 1890 en 1920 vormt het decor van een, voor een gecompliceerd liefdesdriehoek. John verwacht samen met Emily hun eerste dochter. Hoe herkenbaar. Hij werkt als landarbeider eh, met de zoon van zijn baas, Jackson. Bij de eerste ontmoeting bloeit de liefde op tussen Jackson en Emily. Wanneer John deze liefde ontdekt, verandert alles. Nou, dat is natuurlijk in triësjes, in de schatstaalburg in Haag, in Velsen vrijdag de 9e en uh, zaterdag 10 uh, februari. Dan gaan we nog door, even naar het Kennemer Theater in Beverwijk... naar Veldhuis en Kemper. Mm. En dat is aanstaande donderdag de 8e, om kwart over 8. Geloof ons nou maar, Veldhuis en Kemper... naar sabbatical terug met een frisse blik en een nieuwe show. Niet alles geloven, zelf nadenken. Allemaal zinvolle tips, maar het kost veel tijd. Veldhuis en Kemper zijn weer terug naar sabbatical. Ze leggen u... Deze avond uit wie u wel en wie u niet moet geloven. Zo heeft u weer tijd voor dingen die het leven de moeite waard maken. Ach, bijvoorbeeld. Dan nog eventjes. Uh, zaterdag 10 februari om 6 uur, let op, 6 uur in Pathé Haarlem. Wilt u ook eens wat anders? Misschien is dit een tip. Laagdrempelig naar de opera bij een live voorstelling. Maar dan geprojecteerd op het grote doek in de bioscoop. De jonge Nemorino is wanhopig verliefd op de beeldschone Adina. En dat is even het verhaal wat ik dan ga vertellen erachter oh. Jawel. Ja, ja oké. Okay. Het Dank. heeft echter het gevoel dat Adina hem niet ziet staan. Pakzalver Dulcamara verkoopt de wanhopige verliefde Nemorino... een liefdesdrankje zodat Adina voor hem zou kiezen... in plaats van de verwaande Belcore. De live voorstelling van Lesir d'Amore wordt met een opera-introductie op het doek verzorgd... door niemand minder dan Ernst Daniel Smit. Wees daarom op tijd en mis niets van deze uitleg... over deze prachtige productie. Zo. Ja. Ja. Ik ga je zien daar. Uh, nou, denk ik niet, maar... Uh, de, de, de luisteraar gaat <lacht> zien, oh. niet oh. jij. Nee. Oh, jij gaat er wel in. Uh, nou, dat zou misschien best eens kunnen, ja. ja. Jij houdt wel van opera. Ik ben één keer geweest in Haarlem. Uh, niet uh, al te lang geleden. Uh, gewoon echt naar uh, Madam Butterfly ben ik hey. geweest. Prachtig. Heel mooi. Dat is heel mooi. Nou, je bent precies door het muziekje heen. Knap, hè? Ja, dat heb je weer prachtig gedaan, Ron. Dank je. Dat is ongelooflijk, Maar ja, jij zit achter de knoppen, dus jij doet, je hebt daar een hand in. Nee, nee, ik heb ik er heb niks aan gedaan. Nee, hoor. Nee, ik heb er niks aan gedaan. Oké. Okay. Nee, dit keer was het geheel... Uh, uh, Chuck Berry. was a and the old folks wished him well. C'est You could see that Pierre did truly love the madame Mose. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell Say, la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell They furnished off an apartment with a two-room robot sale The Cooler Raider was crammed with TV dinners and ginger ale But when Pierre found work, the little money coming worked out well said the old folks he goes show you never can tell They had a high five phone old oh boy did they let it blast 700 little records all rock rhythm and jazz but when the sun went down the rapid tempo of the music fell c'est la vie said the old folks it goes to show you never can tell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 Truly love the Madame Azel And now the young missure and madam have rung the chapel bell C'est la vie c'est le ouf si could show you never can tell Ja goed, nou dat recht dat Emilio Harris hier ook een hit mee heeft gehad, maar het origineel is van Chuck Berry ja, en het heet Selavi. En we gaan weer culturen. Ja, we gaan zeker even culturen. Want ik wil nog even naar Patronaten aanstaande donderdag om 8 uur. Oh. Het is een beetje vol agenda, maar misschien kan het net. Met, uh, met trots presenteert het Patronaat een IJslandse double bill. Georganiseerd door het Haamse label Geertruida. Heel bekend. Oh ja. Ja, voor de kenners dan. Ja, de kenners. Twee smaakmakers uit het verre noorden... reizen af naar de derde zaal van het patronaat... voor een avondvullend programma... met spannende elektronische muziek. Bernsen, en nu moet ik even goed lezen... Hermigerviel. En deze avond is zelfs gratis toegankelijk. Ja. Dat is ook wel eens een keer leuk. Ja. Snel door naar vrijdag... 9 februari, ook om 8 uur... de twee Tsjechische broers... die al vanaf hun jeugd samen musiceren... zijn vrijdagavond... Uh, 9 februari om 8 uur voor het eerst samen te gast in het mosterdzaadje. Zij voeren als uh, het Karliczek-duo... werken uit van Debussy, Messianen, Braams en Kriek. Een meestelijk programma in zeer goede handen in het mosterdzaadje. En dan uh, nog de Bibliotheek van Heemstede wordt verbouwd uh, en aangepast... en je kunt je voor bieb naar omliggende vestigingen zoals die in Schalkwijk net over de grens van Heemstede. Binnenkort is daar peuter, uh, peuterbiep. En wat fijner dan samen met je kind, kleinkind... te komen luisteren naar een verhaal. Op woensdag 14, 21 en 28 februari... zijn de peuters en hun ouders, grootouders... of opwas welkom in de bibliotheek Haan schalkwijk aan de vier Te luisteren, spelen en dansen. De start is reeds om half elf. De toegang is gratis, maar reserveer wel even... een kaartje voor jou en je peuter via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl Mondvol. www.bibliotheekzuidkennemerland.nl En neem na afloop natuurlijk een hele uh, stapel boeken in mijn huis voor nog veel meer leesplezier. Red ik er nog één? Ik ga dat nog proberen. 9 februari, het verhalenhuis aan de Van Egmondstraat 7 in Haarlem Noord. Reizigersverhalen is het eerste concert in de nieuwe verhalenhuisserie Songs That Matter waarbij bands en singers songwriters en hun bands hun songs met inhoud ten gehore brengen. Joshua Aaron en Melanie Leeflang spelen de Haarlemse première van Reizigersverhalen, een unieke eenheid van muziek en theater. Eigen composities van Joshua Aaron worden afgewisseld met intrigerende verhalen van op reis, verteld door Melanie Leeflang. Ondersteund door een klein orkest vormt zich samen een dynamisch en meeslepend geheel. Je bent goed. Dit <laughs> is Little Feet. En je hebben een dokter nodig. Ja, als je dan een beentje bent, dan neem je een rock'n'roll dokter. Ja, dat wel. There was a woman in Georgia, didn't feel just right. She had fever all day and chilled tonight. My thing's got worse, yes, a serious mind. In times like this, it takes a man to style like getting out of a vine. A doctor of the heart and a doctor. Dokter van de Little Feet. Was dat de band met Lowell George, onder andere. Ja. Bent u daar? Ja, ik ben er. Oh. Gaan we weer door? Ja, dat Het je toch? Oké, okay, ja, ja. Hoort muziekje niet aan? Ik het vond het een bekend deuntje. Ja, oké. Okay. En dat gaat ons meteen natuurlijk weer naar de volgende expositie brengen. Nieuw toont uh, Noord-Holland in beweging. Noord-Holland is altijd in beweging. Maar hoe breng je dat in kaart? Gedeputeerde Jack van der Hoek opent op 7 februari... Eh, bij het Noord-Hollands archief de tentoonstelling nieuw. Dat is vandaag dus. De expositie laat de meest recente aanwinsten van foto's... kaarten, prenten en tekeningen van de collectie Provinciale Atlas Noord-Holland zien. De afbeeldingen geven een mooi beeld van de ontwikkelingen in de provincie. In de tentoonstelling worden de nieuwste aanwinsten getoond... die de verhalen van vroeger aanvullen. Onlangs aangekochte fotoprenten, briefkaarten geven... Uh, een beeld van, uh, bij de treinramp uh, bij Permanent in 19, uh, 1905 bijvoorbeeld. Van de landing van 40.000 Britten en Russen op 27 augustus 1795 in de kop van Noord-Holland... bevond zich nog geen originele tekening in de collectie. Dit gat is onlangs gedicht door de aankoop van een tekening van Dirk Langendijk uit 1800. De tentoonstelling is van 8 februari tot en met 6 april te zien... bij het Noord-Hollands archief aan de Janstaat 40, de Janskerk in Haarlem. Dan nog een nieuwe expositie in het provinciehuis... Le Bonbon Napoleon. Ja, dat, dat verzin je niet, hè? Nee. De nieuwe dreven expositie Le Bonbon Napoleon, en dat zeg ik graag, want dat komt er zo lekker uit... is vanaf 19 januari te zien in het provinciehuis in Haarlem. Een kleurrijke expositie... Met een vinger, uh, vingerwijzing naar het befaalde snoepje en een voormalig bewoner van het provinciehuis. En wie is dat dan? Dat is Lodewijk Napoleon. Napoleon. Oui, oui, Lodewijk. Napoleon, jij, jij spreekt het vloeiend uit. Zeg. Napoleon. Ja. De expositie met werk van verschillende kunstenaars is tot en met 10 maart op werkdagen te bezichtigen van 9 tot 5 uur in het provinciehuis. Het paviljoen welgelegen aan de Dreef 3 in Haarlem. De tentoonstelling is ter ere van het 100-jarig bestaan van de Napoleon-kogel. Le Bobon Napoleon. Ik zeg het nog maar een keer. Een luchtig gegeven voor deze nieuwe dreef -expositie. Natuurlijk verwijst de titel ook naar de gebroeders Napoleon. Keizer Napoleon Bonaparte en zijn jongere broer, koning van Holland Lodewijk Napoleon. Uh, ja, Lodewijk Napoleon, daar ja. hebben we het over. Ja. De laatste in het bijzonder. Hij is oudbewoner van de wel Welgelegen. Lodewijk ging de geschiedenis in als Lubbel bon Napoleon. De goede Napoleon. Ja, ja. Uh, Een dubbel eerbetoon dus met, ab met abstracte en figuratieve kunstwerken in verschillende disciplines: schilder- en collagekunst, installatiekunst en andere objecten. Huh, wat is er druk? Nog eentje doen? Of zullen doen we niet straks? Nee, ja, doen straks maar even. Straks weer. Ja, want we zijn er bijna door. Ja. Doe maar nou weer aan een Johnny de denken, hè? Johnny? Ja, die dronk ook altijd Napoleon. Napoleon? Ja, Napoleon. <laughs> ja. ja, Johnny de zelfkikker of zo. Ja, nou, oké. Okay. Uh, ik heb nog geen plaatje, dan gaan we naar het nieuws. Ja. Why did you do it? Ik heb geen idee. Stretch. Why did you do it?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 Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijssen. Op het dak van een flat aan de Roordaarstraat in Haarlem is gisteravond brand uitgebroken. Twee woningen werden uit voorzorg ontruimd. De brand werd uiteindelijk geblust en er vielen geen gewonden. Rond kwart over tien werd de brand ontdekt. Bewoners van de 1e verdieping zagen dat er via het ventilatiekanaal rood naar binnen kwam en waarschuwden de brandweer. Op het dak van de flat waar men bezig is met werkzaamheden was brand ontstaan in de dakbedekking. De brandweer schaalde de brand op naar middelbrand waarop meerdere brandweervoertuigen ter plaatse kwamen. Uiteindelijk is alles goed afgelopen zonder gewonden. De gemeente Zandvoort zoekt jongeren tussen de 18 en 23 jaar die het belangrijk vinden... dat jongeren 21 maart gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Kom je in de gemeente Zandvoort en heb je geen cameravrees. Als je op al deze vragen volmondig ja antwoordt, zoekt de gemeente Zandvoort jou. De gemeente zoekt deze jongen om een campagne te helpen ontwikkelen en uit te rollen om jongeren te motiveren om te gaan stemmen. Interesse? Mail naar communicatie.zandvoort.nl Ook is binnen de gemeente Zandvoort een zoektocht begonnen naar een nieuw lid voor de adviesraad Sociaal Domein Zandvoort. De adviesraad adviseert sinds augustus 2015 namens de inwoners van Zandvoort gevraagd en ongevraagd het college van BMW over het sociaal domein. De adviesraad bestaat momenteel uit acht leden... en een onafhankelijke voorzitter. De leden vormen een afspiegeling van de Zandvoortse samenleving... en hebben zitting zonder las- en ruggespraak. Men spreekt ook op persoonlijke titel. Op de eigen Facebookpagina AC Zandvoort staat meer informatie. Komend weekend al openen verschillende strandpaviljoens. De winterslaap is dan officieel voorbij. Er komt weer reuring op het strand... Lang duren de winters op het Zandvoortse strand tegenwoordig niet meer. Drie maanden nog maar. En zo streng als vroeger zijn ze ook niet meer. Sinds vijf strandpaviljoens het hele jaar door open mogen zijn. Dan een tuinspecialist, tuinspecialist en postorderbedrijf Bakker is, uh, in Hillegom is officieel failliet. Vorige week werd het noodlijdende postorderbedrijf nog twee maanden uitstel van betaling verleend om het bedrijf de gelegenheid te bieden een overnamepartner te vinden, maar gisteren heeft de Haagse rechtbank toch een faillissement uitgesproken. De achtergrond van deze toch enigszins onverwachte ontwikkeling is niet duidelijk. Het is nog niet bekend of er wordt gesproken over een overname of een doorstart. Een 20-jarige man is dinsdagavond door het winkelend publiek aangehouden nadat hij een kassengreep had gedaan bij een supermarkt aan het Aalburgplein in Hoofddorp. Het gaat volgens de politie om een man zonder vaste woon- en verblijfplaats. Rond 8 uur deed hij een kassengreep in de supermarkt... en omstanders zagen dat gebeuren. Bij een eerste worsteling wist de man nog weg te komen... maar even later een, uh, liet een andere klant hem struikelen. De man werd overmeesterd en later overgedragen aan de politie. Dan het laatste bericht. De sprinter tussen Haarlem en Amsterdam... Uh, staat na januari bovenaan de klachtenlijst van reizigersorganisatie Rover... Daarmee komt deze regio er slecht vanaf. Want ook de intercity tussen Haarlem en Amsterdam en de sprinter Amsterdam-Haarlem uit Geest staat in de top 10. De top 10 meest beklaagde trajecten in het uh, meldpunt volle treinen wordt aangevoerd door de sprinter tussen Haarlem en Amsterdam. De sprinter die van Amsterdam uh, via Haarlem naar uit gaat neemt de zesde plek op de klachtenlijst in. Op plek 10 staat de intercity tussen Haarlem en Amsterdam die regelmatig te vol is. Soms het gevolg van een tekort te trein.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 In de loop van de dag neemt de wolken in de kustprovincies toe. Neerslag wordt daar niet of nauwelijks uit verwacht. De middagtemperatuur ligt rond de 2 graden. De wind komt uit uiteenlopende richtingen en is overwegend zwak. In de nacht naar donderdag komen er enkele wolkenvelden voor. Het blijft waarschijnlijk droog. De temperaturen dalen in de kustprovincies tot enkele graden onder het vriespunt... in het uiterste zuidoosten tot zelfs min 8 graden. De wind is veranderlijk en zwak... In het noorden wordt de wind west- tot zuidwestelijk en zwak tot matig. Dondag overdag zijn er zonnige perioden. Het blijft droog. De maximum maximumtemperatuur komt uit rond 4 graden. De zuidwestelijke wind is zwak tot matig. In de loop van de dag neemt de wind aan zee toe... naar, uh, naar matig tot vrij krachtig zelfs. En hierna een geleidelijke, over, geleidelijke overgang naar een wisselvallig weertype... met meer wind en geregeld neerslag. Met soms een winters karakter... De Maxima blijven iets onder het langjarige gemiddelde liggen met in de nachten en ochtenden lichte vorst. En dat was het weerbericht van de KNMI. Zo. Nou, lekker. Ja, nog steeds ja. je uh, dikke jas aan hoor. Ah, dat is wel lekker dan, heerlijk is koud. Vanmiddag lekker. langs de strand lopen, hè? Huh? Vanmiddag even langs de strand. lopen. we langs de strand lopen? Ja, ik denk het wel. Huh. Nou, doe je goed? goed. Nou, gezond nou, toch? Dus, uh, ik, ik heb niet zo'n loopband zoals jij. Nee. Ik doe het wel een warme kachel. Zo. Ah, ah. Ja, ben gek, zeg. Zo kan je wel van het vriesweer houden natuurlijk. Hè? Zo hou jij wel van het vriesweer. weer als ja. je thuis uh, op ja. een loopband loopt. Oh, ik vind het heerlijk. Maar het is nog steeds min vier buiten, dat ja. je dat even weet. Dat wel. Ja, dat dan nog uh, dan weer wel. Oh. Hé, nee, dat gebeurt niet. Nee, dat gebeurt niet. Nee. I'm so En, uh, met een nummer dat heette Home. En uh, wat had jij daarmee, Ron? Nou, met... wat, wat, wat, wat me wel opvalt van, van Simpli Red... Wat, wat op zich een hele goede band is en, en prima muziek maakt... maar ze blijven maar afscheid nemen. Ik ben ja. al uh, twee keer naar een afscheidsconcert gegaan... Ja, ja. maar ze komen maar terug. Een soort Heintje David. Een beetje ha Heintje David. syndroom. Ja, een ja. syndroom, ja, ja die, die had dat ook, hè. De maar dan kwam steeds weer terug. Kon geen afscheid nemen. Ja, nou ja, misschien misschien hebben niet. ze geld nodig. Ja, dat zou kunnen. Ik bedoel, het gebeurt wel meer in de showbusiness dat ze geld nodig hebben. Ja, ik ken die showbusiness niet zo goed. Nee, Jij wel. Nee, ik ook niet. Ik heb ineens bij <laughs> de maag. Goddank niet. Uh, niet meer. Maar uh, nee, maar dat gebeurt wel meer. Maar, maar eigenlijk waar. doen wij dat ook. Want we zeggen elke keer, elke woensdag weer... Nou, tot volgende week. We nemen nu afscheid en bla bla. En volgende week zit je er weer. Ja, maar wij zeggen erbij dat we volgende week weer terugkomen. Dat is ook weer waar. Dat doen die gasten niet. Nee, dat is waar. <laughs> nou, ik, ik hou erover op. Simpel was dat. En... Um... Een man heeft wel een verschrikkelijk goede stem. Ja, dat vind ik. Het enige wel. nadeel van Simple Red vind ik altijd dat hij vaak toch een beetje diefstal pleegt. Want dan, dan maakt hij een nieuw melodietje op bijvoorbeeld de orkestband van een ander. Ja. Zoals Hal en Oats bijvoorbeeld hebben ze daarvoor gebruikt en nog een paar dingen. Dat vind ik dan weer wat minder. Maar dit was een molietje en het heette Hall. Oh. En nu? En nu? Cultuur. Juist. Ja, goed voorspeld. Ja, nou, je had het in morgen gefluisterd. We gaan vrijdag 9, de negende, gaan we nog even naar het patronaat om 8 uur... want er speelt Maan. De winnaar van de Voice of Holland komt na een eerder uitverkochte clubtour... langs de Nederlandse podia ook voor een show naar Haarlem. Dit najaar brengt Maan een tweeluik van EP's uit. De EP's zullen de namen EM en PM dragen. Op de EP's laat Maan haar diversiteit als artiest zien. Een muzikaal etmaal van licht naar donker. Zoveelzijdig als de zangeres zelf is. Maan kan je kennen van haar hit uh, uh, Perfect World... Met Hartwell. De meest recente hit Almost Had It All. Maar ook van het gevoelige Someone That I Knew That I Never Knew. Zo moet ik het zeggen. En haar indrukwekkende optreden in het tv-programma De Beste Zangers, met onder andere Kenny's Bies, Lidje. Jij bent de liefde. Vrijdag in het patronaat Maan. We blijven uh, even in het patronaat. Als je, als je kan overnachten, moet je het zeker doen, het zal niet helemaal lukken, want zaterdag kan je er weer heen naar iets heel anders om half acht Lee Fields in The Expressions. De Amerikaanse zanger heeft al sinds de jaren zestig... de status van een soul-fenomeen. Lee Fields is net zo'n klassieke soulman als Jane Brown heeft getoet, met onder andere Cool in the Gang, Sammy Gordon en de Hip Huggers. Wie kent ze niet. Ovi Wright, Darryl Banks en Little Royal. Soul-legende Lee Fields begon zijn carrière in de jaren zeventig... als een funkartiest die zoveel weg had van James Brown... dat hij de bijnaam Little GB kreeg. Al werd Fields nooit zo groot als Brown... hij maakte meerdere platen... die uitgroeiden tot een collector's items. Na een stilte van vele jaren... kwam de old school funk en soul zanger... begin jaren negentig terug in beeld. En dus nu in het patronaat. De laatste en dat hebben we een paar maanden geleden ook al zo over gehad... het is al een paar jaar een groot succes. De klassieke films die op woensdagmiddag, woensdagmiddagen wordt getoond in de pletterij. Leni Peetoom is verantwoordelijk voor de keuze van de films... en verzorgt regelmatig een inleiding. Het seizoen start vandaag met bij de beesten af van Bert Haanstra en eindigt op 20 juni met een ophoop van zegen uit 1934. Traditie getrouwd staat ook weer een Haarlem in oude beelden geprogrammeerd... en wel op 7 maart. Daar komen we later op terug. Voorgaande seizoenen waren vooral uh, de vertoningen... waar de centraal Centraalstad, snel uitverkocht. Verder zijn er tussen februari en juni... bekende internationale films gezien zoals Psycho van Alfred uh, Hitchcock... en One Flew over de Nest, Maar ook Margreet Edwood in de rol van Miss Marple... en Gina Lolo Brigida in Pain, Pana. Amore en Gelossia komen voorbij. In totaal worden twintig films vertoond. De oudste dateert uit 1934 en de nieuwste is uit 1972. Let erop in de pletterij op de woensdagmiddagen. En nou, is het op? Waar zit hier die pletterij? De pletterij, die is toch heel bekend? Die ken jij toch wel, de pletterij? Ik weet niet. ik Ja, Ik heb jou al wel eens genoemd, maar... Ja, precies. Maar ik heb de adres niet bijgezet omdat het zo bekend was... Herenvest, Herensingel weet ik veel. Ja, in Haarlem. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, het is wat, hè? Nou, diepe... Tjonge, diepe zuchten, dames en heren. Dat is niet te geloven. <laughs> ja, nou ja. Het moet maar weer. Het hè? gaat gebeuren. Nou, hier is je favoriete zangeres. Mijn favoriete ja, zanger Oh, Maan. You. But it was a mistake, you came close to me No, my love's not a ping-pong Almost trapped, not afraid to fall What the hell, it ain't my fault No, no, no, no, no No, my love's not a ping-pong Almost trapped, not afraid to fall They come now, I'm standing tall for you almost had it all Had it all You had it all, you had it all yeah, yeah. Nah, nah, nah, nah, nah, You had it, you had it all yeah, yeah. No, My love's not a ping pong ball Almost trapped, not afraid to fall Vrijdag dus, ja vrijdag toch, ja vrijdag in uh, te zien ja. in Haarlem. Het Is wel een goede zangeres, ik vind ik. Hele neem, goede ja, zangeres, ja, een hele goede zangeres. Goed, man. en uh, ze heeft ook een zus, hè? Oh ja, ja, iets om. <laughs> Wat drink jij tussen de middag? Huh? Wat drink jij toch tussen Napoleon. de middag? Napoleon. <laughs> Het gaat uit de hand lopen. Het gaat helemaal heerlijk, uit de hand heerlijk. lopen. Uh, en uh, het volgende past ook wel een beetje bij Maan. Blue Moon. Oh, wel. <lacht> Blue Moon. Dat is, uh, is dit een uh, verkapte 3 in één? is voor Maan als ze dronken is. Blue Moon. <lacht> het zijn trouwens de Mavericks. Dat ook nog. Dat wel. Without a love of my own. Some standing alone Without a dream In my heart Without a love Of my own Blue You're just what I Therefore You heard me say I'm mm -hmm. <laughs> ik, sorry, ik zat even te slapen. Slapen zie je muziekje. muziek, joh. Slaperige ja. man. Dat is zo midden op de dag. Ja, nou, maar ook wel eens. Ja. Zo'n zo ja. rustpuntje en zo. Een mooie ja, dag ervoor. Pom, pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Pom, pom. Jij kan mooi pommen, zeg? Pom, pom, pom, pom. Ja. Ja. Doe mee in het programma De Pom of Holland? <laughs> pom, pom, pom, pom, pom. Ik ben een beetje uitgepompt Ja? Ja, ik ben een beetje uitgepompt Jij ja, pompt niet meer Nou, weinig hm. Nou ja oh, Zo tjef. Nou, nu ben ik wakker Ja Ach, Larm is toch altijd op mannen? <laughs> nou, dat zijn de Mavericks En dat heet de Blue Moon. En dat is een hele oude. Maar wel euh, nou, een nieuw jasje gestoken. Een nou, langzaam jasje. Een hangt een foto van jou en mij. Van hoe jij naar me keek. Drie J's. In de betere jaren. Toen alles nog onschuldiger was dan het leek. De betere jaren. Ik vertel je het nieuws van vandaag. Hoe het mij is vergaan. En dan hoor ik je vragen heb jij die dingen niet anders gedaan Zo haal ik je vaak voor de geest Ik weet dat het nooit meer geneest Van alles wat ooit is geweest Mis ik jou nog het meest De wereld huilt en lang Zijn een week, maar een week Hoe Onbezorgd, onervaren Je alles nog met andere ogen bekeek Onderweg naar jezelf met elkaar Onderweg naar een feest Door de betere jaren Ik hang ze aan de muren voordat ik vergeet Ik vertel die verhalen nog steeds Zo haal ik die tijd voor de geest van alles wat ooit is geweest, mis ik jou nog een beetje werk van de J's En ik blijf het een geweldig stel vinden hoor. Dit ook weer. De betere jaren heet het nummer. En uh, ja, de J's komen uit Volendam. En ook daar heerst de griep, want ik las dat Nick en Simon allebei in bed liggen. Ja, ja. gisteren zouden ze moeten optreden. Ja, ze liggen allebei in bed. Oh jee. Ja, ik zag zelf een foto van... Dat hoef ik nou weer niet te Nee, maar ik zag er wel van. Ah. Stond in de krant. Oh jee. Ja, Allebei ziek, Nick en Simon. Ah, Zielig hè. printje. Dit zijn die ex Ambassadors. Time. Ambassadors. Lekkere muziek. Nou, ze willen eigenlijk liever dat je oproept. Oh, lekker. Don't stay zeggen ze. Nee, nee, fijn. Don't stay zeggen ze zingen ze. Dus je mag niet blijven. Nee, maar vandaag niet. Volgende week mag je weer. Ja, toch bij tijd. Dat hoor ik nu. Nou, dus de Antuner weer. Ja, Het schiet op? Dus niet te geloven, dit. Maar dit waren dus die x Messengers en het was een nieuwe plaat. En dat doen we, dat heet Don't Stay. Nou, doen we dan niet. We gaan naar huis. Ik heb mijn jas Tenminste Bijna. als de trein rijden. Oh ja. ja. Ziet er oh. niet best voor je uit? Jawel, jawel. ik heb net nagekeken. Oh, de ver, verstoringen zijn opgeheven, zag oh. ik. Ik zag tenminste geen... Uh, maar ja, het kan nog komen natuurlijk. Nou, oh, komt altijd weer wat. Oh, maar ja, komt ook weer de volgende week woensdag, hè? Dat komt over hier volgende week woensdag. Uh, ja, als de wereld niet vergaat, tussentijd wel. En dan zijn we er gewoon weer. Dan zijn we er weer. Ja. Nou, sterker nog, ik ben er morgen alweer op. Zo. Ja. Morgen alweer. Kom, Sommige uh, mensen hebben al het geluk. Ja. We mogen hier drie dagen in de week in die studio zitten. Leuk hoor. Nou, dat is toch wel een fulfilling van. Uh, <lacht> hè? van uh, ja hoor. Is goed met je. <lacht> het is toch wel een, een, een droomwens dan hoor. drie dagen per week hier in de studio mag zitten. Ja. Nou, ik zal een bed hier neerzetten voor jou. Ja, dat heb ik al eens gevraagd, maar. Uh... Nee. Het uh, kan nee. niet. Je, je hebt hier van die webcams en dan zien ze ja. hoe ik in bed lig. Nee, uh, dat kan niet. Oké. Okay. Dan gaan we gewoon. Uh, ben jij er morgen weer? Ja. Ik volgende week weer. Bedankt voor het luisteren, allemaal. Ja. Ik, ik vond het gezellig. Oh? Ja, raar hè. Heb je een ander programma gedaan dan ik? Nee, maar <laughs> ik, ik krijg ook mailtjes binnen van mensen die het ook leuk vonden, hè? Ja. Uh, ja, echt waar? Ja, maar die worden voor betaald. Dat is kwaad. Dus. Nou. <laughs> Heel fijn weer. Dat zijn van die minuten. Die klok gaat niet ja. echt heel snel, hè? Nee. Ga door. Maar goed, we zijn er klaar mee. Tot volgende week. Dank voor het luisteren en wat mij betreft tot morgen met Angela. En uh... nou ja, we zien wel wat er morgen allemaal weer gebeurt. Ja. Dag. Dag.